Het weer een droge ochtend met flink wat zonnige perioden. Later kunnen er een paar lichte buien ontstaan. Door 20 graden op de stranden tot plaatselijk 25 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747.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 Kleine Jantje kwam op 6 mei 1941 ter wereld in Nijmegen. Zijn passie voor schoenen openbaarde zich al op jonge leeftijd... en papa Jansen regelde een stageplaats bij een Brabantse schoenenfabriek. Na de mulo volgde hij een schoenmakersvakopleiding... en studeerde aan de Academie voor Kunst en Industrie. De fijne kneepjes van het vak leerde hij in gerenommeerde Italiaanse ateliers. Afgelopen jaar vierde hij zijn gouden jubileum. Jan Jansen sleepte al menig onderscheiding... In de wacht met zijn ontwerpen en deze inmiddels iets wat krasse knar brengt nog steeds twee collecties per jaar over het voetlicht. Het Nachtvluchtenteam verheugt zich op een inspirerende ontmoeting. Goedemorgen en welkom Jan Jansen. Goedemorgen Nora. Ja daar zit je dan om drie minuten over zes, ja. Radio 1. Nou heerlijk. Fris, fruitig, je ruikt ook heerlijk ja. oh, en je ziet er je. prachtig ja. uit. Oh. <laughs> ja. Ja. Het is een, het is een ja. hele uh, mooie, wijdvallende blouse... waar de plooien, vouwen duidelijk in zichtbaar zijn. Een, een, een soort tussen zacht groen en grijze tint. Hoog gesloten. Uh, nogmaals, ruimvallend. Iets wat doorzichtig. Heb je daar nou ook iets onderaan of niet? Iets wat doorzichtig? Ja, Dat is me helemaal beetje. nooit opgevallen. Nee, ja. Er zit niks onder. Nee, dan zie ik dat. Nee, oh. Dat er niks onder zit. En dan ja. moet je toch even gaan staan. Want u kunt het ook zien op de webcam, dames en heren luisteraars. Toch even gaan staan. Want de broek is ook van een heel bijzonder ontwerp, een heel bijzondere vorm. Ik dacht dat het radio was. Ja, maar soms willen we toch dat een beetje beeldtechnisch vertalen. Zeker ook omdat we het zo meteen natuurlijk ook over jouw ontwerpen gaan hebben. En dat moet op de radio ook kunnen. Dat ja. kun je toch ook over het voetlicht ja. brengen op de radio. Nou ja, ik dacht vanochtend nog, ik hoef niet op mijn kleding te letten. Maar, het is toch, uh, maar dat heb je wel gedaan, toch, of is dit uh, nou, nee, dat, iets wat je uit nee, de kast trekt en erin springt ja, ja, en erin ja, zo? Ja, want ik dacht echt van, uh, ik hoef niet op de kleding te letten, het is radio. Maar, maar dan maar is het heel bijzonder dat je er zo gespanjeerd uitziet. Dan vragen we bijna af uh, hoe het eruit ziet wanneer je er wel over nadenkt. Nou, ook zo. Of, uh... Ga eens even staan, ik, Jan. Ik heb niks anders. Oh, je hebt niks anders. Het zit wel lekker zo meteen, volgens mij. Want het, ja. het, het zit heerlijk uh, comfortabel. Ja, ja, ja. Het valt ruim. Nou, de blouse valt dus uh, tot, tot halverwege uh, het, het, het dijbeen. En dan de broek is... Uh, vanaf uh, de taille is die, gaat hij eerst uh, enorm uh, de breedte in. En dan uh, ongeveer halverwege het kuitbeen uh, gaat hij... Uh, nou, we zeggen, een smalle pijp in. Dus het is dus een soort, ja, hoe, hoe noem je zoiets? Een kozakkenbroek? Ja. Ja, ga, ja. Uh, um, nou, een nee, dit is een uh, Japanse werkbroek. Dit is uh, een uh, broek, uh, construction pants, noemen ze dat, dat. Alle Japanse werkers die hebben dit. Dus, dus uh, timmerlui, uh, tuinmannen, metselaars, schilders. Die hebben allemaal zo'n broek met zo'n wijde pijp aan de knie. Dat is voor gewoon praktische, of praktische redenen. Als ze door de knieën gaan, dan hoef je niet zo die broek op te trekken, wat wij altijd moeten doen. Ja. Dus het is gewoon uh, ruimte om te werken. Bewegingsvrijheid. Dus een, ja, ja. Je zult er ook niet zo snel ja. in, in zweten, want, want het is niet plakkerig. Het zit niet aan je lijf Nee, nee, gekleefd. want ze zijn in allerlei materialen. Ik heb ze, in, ik heb er wel tien van die broeken, die uh, ik steeds... En uh, als ik in Tokio ben, uh, koop of, of mijn zoon, die stuurt ze op of brengt ze mee. Uh, en dat uh, is zomerstof en winterstof. Dus het is dik en dun. Heerlijk. Ik heb het heb ze alle kleuren. Er fijn uit, ja. ja. Nou, dit, dit is een dus, beetje, uh, laten we zeggen, uh, uh, aarde, zand, uh, woestijn. Uh, ja. Heeft dat met je, je stemming te maken, welke kleur? Of is het inderdaad wat je net zei, ik kwam dit tegen, ik trok het aan, want N uh, ja, radio. Ik dacht, het is mooi weer. Uh, en uh, het kan een beetje zomers eruit zien. Ja. En, uh, en het hemd is uh, geplooid, dat is ook Japans, dat is van Isimiyaki. Uh, en daar zit uh, plooien in. Uh, dat is, uh, als je dit wast, was je het, hangt het op een hanger... en dan komen die plooien vanzelf weer erin... Die hoeven er niet ingestreken te worden. Dat, uh, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, ja. Maar het ziet er ook heel mooi uit. want ja. Als een blouse of een overhemd uit de was komt... inderdaad, dan, dan ziet het eruit als een, als een gefrommeld ding. Ja. Maar, maar dit heeft meteen... Uh, het beeld van hoe het ontwerp bedoeld is. Ja, dit ziet eruit... alsof ja. alle plooien er netjes ingestreken ja. zijn. Maar het hang je gewoon op een hangernat... En dan, als het opgedroogd is, is het net over het gestreken is. Ja. Wil jij je schoen misschien even uittrekken, Jan Jans? en dan hier oh even je. op tafel zetten? Dan kunnen we het daar even over hebben. Want ik ben benieuwd naar welke schoen jij aan hebt. Schoenen. Oh, kijk eens aan. Daar nou, is hij. Ik heb een... Ja. Uh, een aan... Dit is Het uh, uh, onderstuk is uh, helemaal uit één stuk. En het is uh, bij elkaar geregen met een veter. Wat een klassieke uh, moccasin ook heeft. Behalve mijn, de, de variant die ik erop gemaakt heb. Is dat, uh, uh, dat al die plooien heel erg uh, goed uh, zichtbaar zijn. De kunst van een goede moccasinmaker is om die plooien allemaal weg te krijgen. En dus toen ik in het begin bij die fabriek kwam. Ik zei, nou, dit is het prototype, zo wil ik het graag hebben. Toen zei ze, ja, maar moet je luisteren, wij kunnen die plooien er wel uitkrijgen, hoor. Daar hebben wij strijkeisers voor en het gaat er helemaal uit. Ik zei, ja, nee, maar ik wil ze er juist in hebben. Nou, dat was een beetje tegen het zere been van een hele goede mokkers maken Want die zegt, ja, ik kan dat beter. Ik kan die plooien eruit krijgen, maar ik zei, nou, ik wil die plooien erin hebben. En dat is dus dit, het resultaat van. Zit het nogal... Uh, Casual, nonchalant uit. Hij moest bijna tegen zijn vakkundigheid inwerken. Ja. door de plooien ja. extra aanwezig ja. te laten zijn. Donkerblauw, toch nog een vetertje. De veter op zich heeft niet een functie, denk nee. ik. Hè? Nee. nee, nee, nee. Welke maat heb jij? 41,5. Oh, dat is voor een man best klein. Ja. 42, tussen 41 en 42. Ja. Dit is 42, zit iets lekkerder. Ja, ik heb namelijk 42 en voor vrouwen is dat lastig om dan een beetje leuke, fijne, nou, zeldige, ja. mooie. Nou, te dat vinden. is tegenwoordig niet niet groot meer hoor. 42 nee, voor dames is een normale maat. Dat zou je inderdaad zeggen en ja. toch zijn er winkels waar je binnenloopt en dan vooral de uitverkoop, want dat ja. is dan meestal mijn moment om te gaan. Je loopt winkels binnen en dan. Loop je op het rekje af, uitverkoop maat 42, dan is of die maat er helemaal niet, ja, of er staan nog twee schoenen. Ja, en dan, dan vraag je dus aan de verkopers: Hebben jullie maat 42? Nee, dat voeren we eigenlijk bijna niet. Nou, dan lopen ze een beetje achter, hè? vind ik ook. Want dat was uh, 25 jaar geleden, was ja. uh, gewoon de, de grootste. Je hebt maten begin je met 35 tot en met 41, en dan zijn de grootste maten uh, de grootste. Ik bedoel, in verkoop is. Uh, 38, 39. Dat waren de meest verkochte maten... 25 jaar geleden, zeg maar. En uh, nu is dat uh, een maat opgeschoven. Dus nu 39, 40. En 41 was toen groot. En... Uh, en nu is, uh, nu is 41 een, een hele normale maat. En 42 moet normaal in het gewoon assortiment zitten. En wij hebben verschillende schoenen in mijn collectie. Die, die, uh, daar heb ik ook 43 in. Nou, Jan Jansen, dan ga ik in ieder geval eens even bij jou kijken. Kom eens langs. Want, uh, ja, gelukkig uh, zijn <laughs> er nog wat zaken. Ondanks het uh, faillissement wat in april is uitgesproken. Maar dat betrof dan weer extra bedrijven, extra investeerders. En dat waren winkels in andere steden. Maar Jan Jansen zelf is overeind gebleven. Ja hoor, we zijn er nog steeds. Uh, Jan Janssen rook in, Amsterdam, uh, Maastricht uh, is een winkel. Heusden, Heusden, ja. Heusden is een winkel, Nijmegen is een winkel. En dat is het voorlopig. En we gaan uh, ook naar het buitenland. Ja, en je bent pas 72. No, dus ik ben dus pas je gaat... 71. Oh, 71. 72, ja. oh, dat is typisch iets voor mij om dat verkeerd uit te rekenen. Ik heb een heel slecht. Ik zei. ben van 41. Ben, ja, 6 mei van 1941. Van mei 41 ja. 40, ja, ja. Ja, precies, 71. Dus je gaat gewoon nog moedig voorwaarts. Laten we eens even teruggaan ja. naar dat begin. Je werd inderdaad geboren op 6 mei 1941... in een groot gezin, acht kinderen. In, waar zit je eigenlijk in dat rijtje? Uh, ik heb vier zusters boven mij. En ik ben de eerste jongen. En dan dus drie broers onder mij. Ik Wat ben een, jongen. een grappige samenstelling, ja. zeg. Vier ja. meiden, vier jongens erachter Vier meiden, achteraan. vier jongens, ja. Ja. Ja, We, heeft, dat, heeft dat invloed gehad, die positie van jou als eerste jongen... midden in dat gezin? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik, mijn vader was natuurlijk na, na vier dochters... Uh, neem ik aan dat mijn vader blij was dat hij een jongetje kreeg. Dus ik was de, de eerste jongen. En later hoorde ik wel... Goh, je hebt het natuurlijk ontzettend verwend door je, door je oudere zusters... Uh, ik heb er niet zoveel uh, van gemerkt. We hadden gewoon een heel... Uh... Leuk, prettig gezin. Ik heb ook nooit uh, uh, een, een generatieconflict gehad met mijn ouders. Uh, ik kon, we gingen heel leuk met elkaar om. Ik heb bij mijn vader ontzettend veel uh, gehad. Die heeft me heel veel uh, gestimuleerd. Dus niet van, doe nou maar rustig aan. maar uh, Mijn vader zei van, als jij ontwerper wil worden... zei ik al op hele jonge leeftijd... dacht ik, ja, dat durf ik eigenlijk niet te vertellen. Want ik had een ouder zusje, uh, Berna. En die was heel erg uh, artistiek. Die was zat op de academie in Arnhem en die kon schilderen. En die kon boetseren en die kon glas en lood maken en piano spelen. En die kon, uh, dat was heel artistiek. Dus, en die was ouder dan ik. Dus ik dacht, als ik zeg van, dat ik ontwerper wil worden, dan, uh, dan uh, ligt de hele familie in een deuk. En uh, dus dat hou ik maar voor me. Omdat en met ik haar zag... eventueel geen concurrentie aan te gaan was. Ja, omdat ja, ik, ik dacht dat zij dacht: van uh, wat moet jij nou? Uh, van uh... Toen heb ik maar gezegd dat ik etaleur wilde worden. Dan heb ik ook een kaartje laten drukken, een visitekaartje. Jan Jansen, uh, etaleur. Ik, ik maakte ook etalages voor schoenenfirma's. Uh, uh, bedrijven in, in, in Nijmegen. En, uh, maar later, maar ik zei dus wel tegen mijn vader durfde ik het wel te zeggen. Ik zei: Ik wil eigenlijk graag ontwerper worden. Toen zei hij: Dat moet je doen. Dan, uh, dan vlieg je naar Milaan. En dan doe je daar inspiratie op. En dan kom je terug in uh, Nederland in de fabriek en dan ga je schoenen tekenen. Dus dan dacht ik: Nou ja. Dat zal wel. Maar uh, vader is misschien een beetje te enthousiast. Uh, dat zal wel meevallen. Maar het is het, achteraf is het toch een beetje zo gegaan. Ja. Wat, wat voor manneke was Jan Jansen eigenlijk? Uh, zag jij jezelf als een dromertje? Of, of, uh, of een buitenbeentje misschien wel? Juist omdat je ontwerper wilde worden. En misschien vriendjes op de lagere school. Brandweerman of politieman. Ja, dat wilde ik ook wel. Ik wilde, eigenlijk, ik wilde ook wel arts worden. En ik wilde ook wel clown worden. Dat, leek dat zijn best, nogal uh, uiteenlopende uh, ja, zaken. Ja, ja, ja, dat leek me ook uh, ontzettend leuk. Om de, zoiets als Toon Hermans uh, in die tijd. En later André van Duin. Uh, ik vond het uh, ontzettend leuk. Maar het is toch, dit schoenen uh, die trokken mij ontzettend. Want uh, ik wilde daar gewoon dingen aan uh, veranderen. Ook als kind toen ik zes jaar was. Uh, en ik moest die schoenen aan van mijn vader. Uh, uh, van de Nimco. En die vond ik nogal stijf. En, uh, Je en vader hard. werkte bij de Nimco, hè? En mijn vader werkte bij de Nimco, die was verkoopleider van de Nimco. En Ik zag gewoon ook uh, schoenen van concurrentie van mijn vader, bijvoorbeeld Renata. En ik vond die schoenen altijd veel leuker. Dan de Nimco. Dat is grappig dat jij die schoenen van Renata leuker vond. Want daar heb ik echt traumatische ervaring aan over gehouden. Hoezo dan? De Renata, ja. Dat, uh, mijn moeder werkte bij uh, Renata. Uh, oh. Op de administratieve afdeling ja. in uh, het dorp Oosterwijk in Brabant. Ja, ja. Dat komt jou vast bekend voor. Nou wat of. Ja. Dat dorp. Daar ben ik heel vaak geweest. Ja, ja dat, dat uh, is, is zo'n plek uh, waar... Wat zei je nou toch? Leesten fabriek Dat was de, de eerste Nederlandse leestenfabriek. fabriek. Ja, daar hadden we het heel even over voor die, dit gesprek. Ja, ja, zo heette die fabriek. Het was de, de eerste en de enige. Er is nooit een andere geweest. Maar dat heette officieel de eerste Nederlandse Leesterfabriek. En die stond in Oosterwijk. Ja. In de Schijfstraat. Langs het Spoor. ben daar tientallen keren. Zo niet honderden keren geweest. Ja, Wij moesten dus als kind zijnde. Uh, mochten wij niet naar een echte schoenenwinkel. Maar werden wij naar Renata gedreven. Ja. Onder de bezielende leiding van mijn moeder. Dan werden ja. wij uh, opgepakt. Door een van de magazijnmedewerkers. En die zetten ons dan hoog in zo'n stellage... waar alle uh, st ja, stapels ja. van dozen uh, opgetaft ja. stonden. En dan zaten we daar, konden ook niet meer naar beneden. En dan ging mijn moeder samen met die uh, magazijn, meneer, op zoek... naar degelijke goede schoenen voor ons. Want wij hadden allemaal moeilijke voeten. Ja. En die werden ons dan vervolgens aangemeten. Ik vond het de meest verschrikkelijke schoenen die er waren. Bijna altijd bruin en ja. bijna altijd ja, onogelijk. En, en wit Inderdaad, een wit, maar, maar vooral ook voor gezond lopen. Maar niet ja. die fijne rode schoenen die je dus in de winkel had zien staan in de Dorpstraat. Ja. Ja, dus nou, ik zat er je... huilend in dat rek, kan ik je vertellen. Maar dan was jij beter af dan ik. Want? Want Renata was nog iets minder uh, lomp dan Nimco. <laughs> en Met jij alle respect, op, mijn vader hoort het. Mijn ja. vader hoort het gelukkig niet meer. Maar, uh, maar ik kreeg dus de Nimco-schoenen aangepraat. Uh, aan en, en toen zei ik dus al tegen mijn vader: Waarom maken jullie dat niet lichter? En, en, en leuker. En uh, zei mijn vader: nou, uh, Een kind wordt zo geboren. En de tenen zijn zo. En die leesten zijn zo. En er wordt niet aangesleuteld. Dit is goed voor de kindervoet. En uh, wij gaan voor pasvorm en voor kwaliteit. En geen flauwekul met uh, een leuk ander leesje... waar die tenen van die kinderen in de verdrukking komen. Dat gaat niet gebeuren. Als jij dat wil doen, dan moet jij dat maar doen. Maar dan met dameschoenen, maar niet met mijn kinderschoenen. Dat liet jij je natuurlijk uh, niet, uh, niet zeggen. Maar weet je waar ik nog steeds geen antwoord op heb? Uh, wat voor manneke Jan Jansen eigenlijk was. Wat voor manneke ik was? ja. <laughs> Ja, dat <laughs> moet je aan mijn zusters vragen. Mijn serieus, boer. kun je maar, daar zelf uh, weinig over zeggen? Uh, uh, nou, ik was gewoon, uh, gewoon een gewoon kind, volgens mij. Ik weet niet zo... Uh, manneke, welke leeftijd heb je het nou over? Ja, over? inderdaad. Zes, zeven, acht, negen volgens ja, vervolgens nee. twaalf. Ja, zes, zeven, daar dat weet ik niks meer van. Moet ik je eerlijk zeggen. Hm. Is, ja, misschien... Dus de oorlog, de oorlog, weet je. Want je bent in 1941 geboren. Dat betekent dat je ook geen enkele herinnering hebt aan de oorlog. Heel ja? weinig. Heel weinig. Ik, dat is ook wel lastig. Uh, ja. Wij het huis tegenover ons op de weg in Nijmegen. Dat is gebombardeerd. Door de, de, de fout van de, van, van de Engelsen. En uh, wij sliepen met z'n allen in de kelder. En uh, de granaat die sloeg in en uh, alle glasscherven die, die vlogen allemaal over ons heen. En die stuitte op de muur daarachter en daar lag mijn zusje. En die kregen scherf in haar hoofd en verder niks, verder niemand gewond. Uh, dat was het. Ik weet alleen nog dat ik... Uh, wij zijn toen uh, geëvacueerd geweest naar uh, vrienden van mijn vader in een hotel in... Uh, in de buurt van Nijmegen ik geloof, ik weet niet meer precies, ik geloof wiegen, geloof ik. Of Alverna of zoiets. En uh, daar hebben wij uh, toen maanden uh, mochten wij daar zitten. En dat was, uh, daar kwamen op het einde van de oorlog kwamen de Canadezen daar met Jeeps uh, rondrijden. En zo. En, maar dat, ik denk dat de meeste verhalen die je dan hebt van, van horen zeggen. niet echt uit eigen ervaring. Ja, maar het was vier toen, ja, toen de oorlog eindigde. Ja, 5 ja, mei 1945, ja, volgende dag ja, werd je vier. Ja. Ja. Ik en weet... een geur of zo. Dat je denkt, oh ja, dat is de eerste geur die ik me kan herinneren. Nee, ik weet alleen dat uh, toen ik de, uh, iets wat ik uit eigen ervaring weet... wat ik niet van horen zeggen kan hebben... is dat ik was op de arm. Wij werden de, de, de, de kelder dus ingedragen. Ik werd de kelder ingedragen of door mijn oudere zusje... of door mijn moeder, dat weet ik niet meer. Maar ik, was op, ik zat op de arm van iemand en die had een kaars in de hand. En uh, de... De, de trapgat... dat was van boven wit geschilderd. En ik liep, wij liepen de trap af. Dus, en de, uh, mijn zusje of mijn moeder... die had een kaars in de handen. En ik zag de, walm, de zwarte walm... van die kaars... die zag ik op dat witte plafond... terechtkomen. Dat werd een zwarte vlek... En dat kan ik nooit van horen zeggen hebben. Dat moet ik zelf waargenomen hebben. Dat is echt zo'n is... detail wat ja, helemaal niet een anekdotische nog... waarde heeft ja. om overgeleverd te worden. Maar dat is je eigen beeld dus, ja, blijkbaar. Dat kan ik me ja. nog goed herinneren, ja. Um, we gaan heel even terug in de tijd inderdaad. Uh, nu we het toch ook over de oorlog hebben en jouw herinneringen daaraan. Je bent uh, geboren op uh, 6 mei 1941... en wij gaan altijd in het Nederlands archief voor beeld en geluid... op zoek naar een fragment uitgezonden precies op dat moment, op oh. die dag. En er is één iets bewaard gebleven. En het zal je niet verbazen dat dat ook inderdaad over de oorlog gaat. Het is uh, een uh, rede uh, in Batavia door minister Van Kleffens. En dat was dus inderdaad precies op die 6 mei 1941 uitgezonden. Uh, Het is een toespraak tot Indië door de minister van Buitenlandse Zaken. Dus we gaan heel eventjes, anderhalf minuut terug... naar jouw geboortedag, Jan Jansen, 6 mei 1941. Gauw wat leuk. Vroeger waren wij gewoon eenmaal per jaar... in de troonrede die de koningin in september placht uit te spreken... te vernemen dat de betrekkingen met alle vreemde mogendheden van vriendschappelijke aard waren. Dat is nu voorbij. Duitsland, dat door ons in de dagen van zijn rampspoed... met grote naastenliefde was behandeld... heeft dat vergolden door ons de oorlog aan te doen. Wij menen de Duitsers te kennen als goede buren... En het valt niet iedereen gemakkelijk zich ineens voor te stellen... dat diezelfde Duitsers ons onverhoeds hebben aangerand. Het moederland uitplunderen en zich aanmatigen om ons voortaan te willen overheersen... op grond van een beweerde superioriteit die bepaald niet bestaat. Integendeel. Hoe goed kan ik mij voorstellen hoe het u te moeder moet zijn geweest... toen gij een jaar geleden in de Courant en bij de radio... het verloop van de strijd in Nederland... moest volgen onmachtig zelfs in te grijpen... daar waar uw broeders, uw verwanten... waren gewikkeld in een ongelijke strijd... waarbij zoveel dat u dierbaar was op het spel stond. Gij hebt toen gedaan en gij doet nog... wat maar in uw vermogen was. De Vaderlandse zaak hebt gij geholpen op allerlei manieren ten koste van die offers die de omstandigheden u toestonden te brengen. Al dus de minister van Buitenlandse Zaken van Kleffens... in een toespraak tot Indië op 6 mei 1941... de geboortedag van onze gast in Nachtvlucht en laatste ronde... bij Omroep Max, Jan Jansen. Ja, je zat heel ingespannen te luisteren inderdaad. Ja... Ik heb dit niet meegekregen natuurlijk. Nee. Ik was net geboren. Maar, is, uh, ja? is, is de oorlog omdat het gezin waar jij in geboren bent in 1941... heeft dat ten volle meegemaakt? Hè? Jouw ouders ja. natuurlijk. En dan kinderen, en dan uiteindelijk acht in totaal. Dat lijkt me ook een pittige tijd om dat allemaal voor elkaar te moeten boksen. Is het wel een, een onderwerp van gesprek gebleven in jullie gezin? Wat je ouders ervaren hebben. En zo'n verhaal wat je nu vertelt over het bombarderen van het huis aan de overkant. Um... Ja, mijn vader zei toen uh, het, na dat bombardement... Uh, het wordt nu te heet. Hier, we gaan uh, weg, we gaan evacueren. Dus toen zijn we daar naar, naar vrienden van mijn ouders uh, uh, gegaan. En uh, ja, ik weet uh, toch eigenlijk niet zo gek veel van die oorlog af. Er was ook Wat geen onderwerp van gesprek in je gezin? Ja, la later wel. Ja. Later wel zeiden ze van uh, toen met... Uh, uh, capitulatie van de Duitsers kwamen... toen waren wij weer terug op de Graafseweg... Uh, in Nijmegen. En toen uh, gingen mensen tegenover... De, moesten de Duitsers die trokken terug. En toen ging er een, uh, een, een overbuurman van ons... die ging in een grote leren voertuig... Uh, buiten uh, uh, op de stoep zitten... met een sigaar in de hand... Uh, om te vieren dat die Duitsers uh, de aftocht moesten blazen. En die man werd dan toen nog op het laatste moment doodgeschoten. En... Uh, uh, mijn vader die stond uh, boven op het balkon. Uh, dat was een, een, een bevriende uh, vriend van, uh, van, mijn va van mijn vader, een bevriende fotograaf. Uh, Grijping uit Nijmegen. Foto, uh, fotograaf, fotowinkel. En die had een Leica. En die zei tegen mijn vader: Jan: Jij woont daar op een perfecte plek. Je moet die Duitsers moet je filmen. Moet je, uh, dat, is voor een, dat wordt een fantastisch document van na de oorlog. En toen uh, was ik met mijn zusjes, of ik stond buiten, beneden op straat. En mijn vader was boven aan het filmen. En uh, toen riep ik van beneden af riep ik naar boven, papa, papa. En die Duitsers die zagen dat. En die stormden met, uh, dus met, met geweren uh, boven de trap op uh, naar mijn vader toe. En die zegt, uh, uh, "Zie hebben onze kolonne gefilmd. En toen zei mijn vader, wel nee man, ik heb gewoon harmloze beelden van mijn kinderen gemaakt. Dan zegt, dan zegt hij, uh, wilt u de camera meenemen? Ontwikkel de beelden, dan zul je het zien, er staat niks op. Er staan alleen maar foto's van mijn kinderen op. En dan zegt de ene tegen die andere Duitsers, uh, was machen wir? Erschießen? Of, uh, waar zegt die ander, ach, einfach beslaagnamen. Dat hebben ze die camera in beslag genomen. Dat hebben ze mijn vader laten leven. Maar hetzelfde geld, was hij doodgeschoten toen, wat onze overbuurman ook overkomen is. Dat zijn verhalen dus. Hè. Dat heb ik natuurlijk niet. Uh, Dat meegemaakt. heb je zelf niet heel bewust meegemaakt. Nee nee, maar... ik weet daar niks van. Meer. Dat is wel een heftigheid toch? Ja. Ik bedoel... Ja, ik kan me ja, voorstellen dat, het dat, we, dat, dat de dus... doodsangst om je hart slaat. Ja, als als ik, vader ik de, Jan zijnde. Ik was de, oor, de oorzaak geweest dus van het doodschieten van mijn vader. Zou je ik geweest zou kunnen zijn? Dat je papa-papa zei. Ja. Ja. ja. En de aandacht op hem vestigde. Ja. Leek je op je vader? Uh, in welk opzicht? Karakterologisch karakter, gezien. Ja, karakter, ja. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja Mijn vader was een... Ja, een bourgondier. Een flamboyant ook misschien, of Een flamboyante man. Ja. ja, hij werkte alleen uh, s ochtends. In die tijd, uh, uh, dat weet jij dan ook van, de, van Renate... in die tijd was het heel makkelijk uh, uh, schoenen verkopen. Hij werkte eigenlijk alleen maar ochtends. En dan uh, uh, had hij zijn, uh, zijn aantallen verkocht. En, en dat was een tijd waar hij was ja, dat, redelijk wel gesteld was. Een grote Amerikaanse auto en na de oorlog in 1947. Een Nash. Een prachtige auto. En uh, daar ging hij dan s'morgens mee naar, naar Limburg toe. Vanuit Nijmegen. En dan ging hij naar een klant toe. En dan verkocht hij zijn schoenen. En dan s'middags uh, ging hij zijn lunchadresjes uh, af. Met uh, paling eten in het Maas Hotel in Aarsen En... Uh, uh, lever eten, uh, Unter de Linden in uh, Heerlen. En uh, weet ik veel wat hij allemaal had. En in Utrecht had hij ook nog weer zo van die dingen. En dan een beetje biljarten of zo. En dat was dan, zo was de dag, uh, ging de dag weer, weer om. Ik, ik denk dat jij wat meer werkuurtjes uh, maakt in een dag. maakt meer uren, ja. Dat Bourgondische, <laughs> ja. Jan Jansen, dat Bourgondische, <laughs> dat denk ik toch ook wel een beetje in je te herkennen, uh, inderdaad. Hè? Omdat je zegt, ja, ik ja. lijk wel op mijn vader. Maar ja. dat, dat, dat Bourgondische heb je dus ook wel. Hè? Een, een beetje flamboyant misschien. Ook. Ja. Ja, daar, ja. En je moeder, Oké, heb je daar, daar ook karaktertrekken van? Of helemaal niet? Uh, ja, mijn moeder was een uh, ontzettend uh, lief mens... die het uh, alleen maar iedereen uh, naar de zin wilde maken. En uh, uh, onze oma, haar moeder, die, uh, die woonde bij ons uh, in huis. En uh, mijn, zij had vijf broers. En, uh, of vier broers. En, uh, en zij was het enige meisje. En oma woonde bij ons thuis. We hadden een groot huis. Dus, en, en ze was... Uh, ze heeft op haar bidprentje nog staan van... Uh, over mijn moeder, lieve kind, uh, dank je wel dat gij zo goed voor mij gezorgd heeft. Of woorden van gelijke strekking. Een bidprentje, wat leuk. Ben jij ja. uh, inderdaad uh, uh, religieus opgevoed? Ja, ja, ja. ja mijn ja. moeder was uh, Roomser dan de paus. Roomser dan de paus, ja, precies. Ja. Zo katholiek ja. als het achtereind van weet ik het was. Heb je daar nog een klap van de molen van meegekregen of niet? Um, ja, jawel. Wel opzicht. Ik, en de, nou ja, God, uh, ik moest... Uh, wij gingen natuurlijk allemaal zondags naar de mis, naar de kerk. Maar je had, op vrijdag had je ook een mis en dat was niet verplicht. En dan zei mijn moeder dus altijd uh, tegen mij... Jan, je gaat toch vrijdag ook wel, hè? Zei ja mama. En ik had er zo'n ontzettende hekel aan. Het was ook zo vroeg, weet je, dan moest je om om zeven uur in die kerk zitten of zo. En langdadig, hè? Ja, dan uh, ja, dan deed ik dan maar, Dat deed ik dan toch maar. Dat maar deed ik je voor was... haar dus? Echt ja, dat deed ik voor haar, ja ja. ja, ja, ja. Er is een moment geweest, waarschijnlijk uh, waarop je het katholieke geloof uh, vaarwel, heb vaarwel hebt ja. gezegd. wel hebt gezegd, ja, ja. Want geloof jij in iets dan, een god of iets na de dood of? Uh... Um... Nou ja, een, een, een, een, een god zoals uh, dat normaal gezien wordt door de meeste mensen daar, daar, en zo'n opperwezen daar geloof ik niet in. Dit is, uh, ja, mag ik dat zeggen? Van, ja, het nou, ja, is, is een. Uh, vroeger aanbaden de mensen een, een, een, een gouden koe. En uh, wat hebben ze niet allemaal aanbeden? Wat honderd uh, jaar later dan weer niet waar blijkt te zijn. En dat zal wel. Uh, iets zijn. Ik vind het frappant, uh, zoals die mensen die met de overledene kunnen praten, zoals uh, Char en uh, uh, die jongen uit Engeland of ja, Ierland. het kan het nooit uitdrukken? Uh, ja, of de Derek, Derek Ogleyf of zoiets. Ja, ja, ja. Die, ja, zie ja, die uitzendingen ziet op tv. Dat vind ik wel ontzettend frappant, want die, die zegt toch dingen waar je van zegt, of de, de mensen die daarbij betrokken zijn, familieleden, die zeggen ja, dat kan die man niet weten. Die zegt dus gewoon, ik krijg door dat jij vijf maanden geleden je huis geschilderd hebt. En dan zegt hij, ja, dat klopt. En ja, dan denk ik, ja, dat, dat kan toch haast geen nep zijn. Heb je, je dus zelf, denk... heb je zelf het idee dat je soms in contact hebt gestaan met je overleden ouders? Want hoe lang zijn zij al dood? Want je al bent 71, lang. dus dat kan best wel ja, lang, lang zijn. De, ja, heel lang. Mijn vader is uh, meer dan 30 jaar dood. Mijn moeder uh, meer dan 20 jaar maar dan nee. hebben ze wel. Uh, oh ja, daar, daar kom ik zo op. Uh, heb je wel eens het gevoel gehad dat je met hen een bepaalde vorm van contact had na hun dood? Dat ze bij je waren? Um, ja, misschien in een andere zin. Ik heb altijd, uh, of altijd, ik heb uh, het, het gevoel dat ik een dier naast me heb. Ik heb eens gelezen van dat vele mensen een, een, een dier naast zich hebben waar ze. Uh, advies aanvragen en waar ze mee contact hebben. Ik denk dat dat wel ook in, ver, in verbinding staat met mijn ouders, vooral met mijn vader. Ik heb een leeuw als dier naast me en ik ga wel eens met mijn hand zo over zijn kop en dan voel ik die haren. En dan zeg ik: Nou, joh, wat denk jij daarvan? Hoe moet dat nou verder? En dan meen ik uh, een ingeving te krijgen, een advies. Nou, ik zou het zus of zo doen. Of dat nou allemaal waar is of dat ik het mezelf inbeeld, dat weet ik niet. Maar uh, het helpt wel. Ja. En inhoudelijk heb je het gevoel dat datgene wat dan als advies bij je binnenkomt... dat dat wellicht met je vader te maken zou kunnen hebben? Ja, ja. ja dat zou kunnen, ja. Hebben zij voor een deel nog wel jouw succes als schoenontwerper ook meegemaakt? Ik denk het wel. 20 en 30 jaar dood. Maar je, bent als, je hebt je 50 jubileum gevierd ja. vorig jaar. Dus zij moeten daar nog wel uh, van alles van meegekregen Jawel. hebben. Jawel. Ik, ik ben in begonnen, dus uh, zeg maar toen ik uit Rome kwam. om het, uh, naar die stageplek om schoenen te leren maken. Uh, ben ik in 62. Uh, ik heb in 1961 mijn eerste schoen gemaakt. Thuis voor mijn stage nog. In Rome. En in 1962 ben ik in Amsterdam gekomen. En in 1963 ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En in 1964 uh, kwam ik door Paul Huff uh, in de publiciteit... vanwege die uh, serie uh, Vakmanschap is Meesterschap, die serie van Goals En uh, daar kwam ik in en, en toen is het gaan rollen in de publiciteit... En, dat was 64 en mijn vader heeft dat meegemaakt. Ja, ja die liep ook met krantenknipseltjes van mij in zijn zak... en die liet hij uh, aan zijn vriendjes uh, zien, weet je wel. Dat is, dat is op zich is dat <lacht> natuurlijk wel heel lief en heel dat aandoenlijk. Wel, ja. Daarmee laat hij zo ontzettend zien hoe trots hij is. Kon hij dat ook uitdrukken naar jou toe, persoonlijk? Hij was, ja hoor, jawel, dat niet zo van uh, niet over praten... of uh, doe het maar gewoon, of blijf met je benen op, grond, op de grond staan... Nee, dat was gewoon allemaal normaal. Ik stond in de krant en uh, uh, hij was daar trots op en hij vond dat ook normaal. Maar niet zo met het verwijzende vingertje van... Uh... Alleen mijn moeder die zei, uh, Jan, als het nou goed gaat met je... Toen dacht men dat het heel goed met mij ging. En uh, uh, zei ze, uh, bid je nog wel? Want je moet ook ons lieve heer dankbaar zijn dat het je nou goed gaat... En iets later uh, was het uh, in de familie zo... dat nou ja, iedereen ging het goed bij ons, behalve met mij, uh, financieel. En ze uh, zei zo, oh, red je dat nou wel? En uh, hoe doe je dat nou? En uh, je moet toch ook geld verdienen... in plaats van alleen maar die schoenen maken? En uh, ja, toen, op een gegeven moment uh, werd ik dat zo uh, zat... dat ik toen mijn oudste zusje opgebeld heb. Zei Kitty... Um, er is nou iets gebeurd, het is echt fantastisch. Ik heb een gigantische prijs gewonnen in de staatsloterij. Ik heb 10 miljoen ontvangen. Ik kom volgende week met een witte Rolls Royce voor de deur rijden bij jullie. Nou, iedereen hartstikke blij. Fantastisch, Jan heeft een witte Rolls Royce gekocht. En uh, dat was dus helemaal niet waar. Maar ik denk, nou, dan ben ik er even vanaf. Zeg, wanneer kom je nou met die Rolls? Ja, ik heb het nou geen tijd. <lacht> Ja. Wanneer zijn ze ja. erachter gekomen dat het absoluut een verzinsel was? Nou, langzamerhand. Hè, ja, langzamerhand snel, denk denk ik. Ik. ja, dat ging toch niet door of zo. Daar ja. Ja, gaan zoveel dingen niet door in het leven. Is het zo dat de eerste schoen die je ontworpen hebt... dat het voor je vrouw is geweest? Of ja. Heb je... ja, ja. Ja, toch? Ja. Ja, ja, ja. Nou, de eerste voor mij. Voor mijzelf. Eerst voor jezelf? Ja, okay. die, staan, ja. die in mijn uh, boeken staan. Dat staat de eerste. Die is van 1961. Dat is een mannenschoen. Die is, daarom heet die ook de Mie... Dat ja. is voor mezelf. Zijn we allemaal ben ik. namen, ja. hè? dat ja. is zo mooi gedaan. Ja, de is ja. Dan, dat lijkt me duidelijk. hij ja, ja. was dan de eerste. En de ja. tweede was Tony. Ja, Tony, dat is je vrouw. Dat is mijn vrouw. Ja. Ja. Dat is leuk, want jullie zijn nog steeds bij elkaar. Ja. Echt, echt. Was dat nou liefde op het eerste gezicht? Ja. Dat was, uh... Jij was eerder verliefd op haar misschien dan zij op jou. Ja. Zonder dat je haar gesproken had, volgens ja. mij. Ja. ja, zij kwam. Uh, zij reed altijd met de fiets uh, langs de Graafse weg naar school. En ik wist precies hoe laat ze lang kwam. Vijf en half twee. En dan stond ik voor het raam. En, uh, en dan fietste zij daar uh, langs met zwarte kousen aan... wat heel extravagant was in die tijd. En uh, ik was verliefd op haar uh, voordat ik er ooit gesproken had. Ja, dat, wat dat, vond je zo bijzonder dat aan haar? Even nou los van die zwarte kousen, ja, nou, extravagant dat, en wel. Dat, ja, dat leek me nou zo'n mooi meisje, zo'n leuk meisje. En uh, die, zij was uh, een vriend van mij. Ik zat toen op de HBSA... En uh, een vriend van mij die was kapper en die kapte haar. En uh, toen zei ik tegen mijn vriend, Dick, Dick Kulling... Ik zeg, Dick, uh, jij moet dan Bobby vragen... Uh, om een afspraak te maken met mij, met dat meisje. Ik wist niet eens hoe ze heette. En dat uh, nou, is goed. En zo is het. Dat is zo gelukt. Ik heb via via een, een afspraak met haar gemaakt... En dat was uh, ergens... Uh, onze eerste date was op een zondag... 18 mei. 19... ben ik het kwijt. Uh, 58 of zo. Ik was 17. Dat is dan 1958? Ja. ja. ja. En wij zijn pas in... Uh, 64 getrouwd. Want... Uh, Tony's moeder is inmiddels... Wij wilden toen trouwen. En, was, en toen kwam die stage er tussendoor. In Italië. En, uh, in, in Italië. En... Uh, en Tony's moeder kwam plotseling, of vrij plotseling, jong te overlijden, op de vijftigste. En uh, dat was toen uh, heel lastig. Ze had een, een jongere broer en een jonger zusje. En uh, nou, toen moest zij dus echt uh, wel voor de vader zorgen. En voor de jongere broer en zus. Dus toen hebben we dat uitgesteld. Spittig ook, hè? Dat je op zo'n jonge leeftijd al met zo'n heftig afscheid te maken ja. krijgt. Ja. ja. Heeft jullie dat dan misschien ook wel op dat moment al dichter bij elkaar gebracht? Uh, ja, zou best kunnen. zou best kunnen. Dat, Want dat je doorworstelt weet ik, al meteen iets weet, wat ja, pittig is. Dat was behoorlijk heftig op 50-jarige leeftijd. Uh, ja. Overlijden. En hoe ja. oud is Tony nu? Want ik kan me ook zo voorstellen dat... Hey, je... oh, hetzelfde als ik, 71. Ja, oh, ja. ja. Vond ze het gek om ouder te worden dan haar moeder? Ja, nou en of. Ja, hè? ja ze heeft steeds uh, dus gedacht. Nou, 50 haal ik... En, uh, ten, en toen rookte ze uh, uh, fors. Sorry, Tom, maar, uh, het was wel zo. En ik ook trouwens. En uh, toen zei ze: als, het, uh, als ik mijn moeder overleef, dan stop ik met roken. En heeft ze dat ook volgehouden? Dan dat, met roken. Oh, ja. Okay, ja. dat is volgehouden. Na, na de vijftigste. Ja. Euh, ja. zegt ze, Nou, ik heb mijn moeder overleefd. Ik ben nou 50, 51, gestopt met roken. Ze is nu 71, nooit meer gerookt. En ze is zo gezond als een vis. Nou, uh, dat is, ja. Dat is ja, ja. ja, fantastisch. Wij allebei, gelukkig. Ja, ja maar dat, die gezondheid, dat las ik ook ergens. Um, dat is voor jou ook um, binnen het tempo wat je nog steeds uh, aan de dag legt. Is dat ook onmisbaar, hè, die gezondheid? Want je hebt een broer die is blind geworden. Ja. Nou ja, bedoel, je kunt je voorstellen wat er gebeurt als schoenontwerper... op het moment dat je niks meer ziet, dan houdt het op. Ja. Uh, maar die, die gezondheid is dus voor jou een zeer waardevol goed geldt voor ja. iedereen. Maar dat is ook de enige reden waarom je nog op dit tempo voorwaarts kunt, ja. volgens mij. Ja, dat is Want, zo. Ja. Je, je, ga jij in het harnas met, met een leest in de hand uh, ook sterven? Of, of hoe zie je dat voor je dan? Ja, dat, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik werk door zolang mijn lichaam en uh, geest het, uh, het volhoudt. Maar ja, dat, dat heeft iedereen in dit vak ik bedoel, uh, Dick Bruna is 83, die tekent nog elke dag. Karel Appel, die schilderde er ook nog. Collega van Bommel? Op zijn 80. Want die heeft een paar zonen die het hebben overgenomen. Die zonen die nemen ja. het niet van jou over. Misschien voel je je ook wel gedwongen om verder te gaan. Zodat je, je, je geesteskind niet teloor gaat. Nou, uh, ik vind het leuk. Om, ik vind schoenen ontwerpen vind ik het leukste wat er is. Dat is mijn hobby. En, uh, uh, en ik moet ook wel. Ik bedoel, ik moet gewoon werken voor mijn geld. Ik heb niet een, een bankrekening of zo. Ik kan niet uh, op belauweren gaan rusten. Nee, die prijs dus ik is nog nooit binnengekomen. Uh, en, uh, <laughs> maar die komt nog. <laughs> ja. Nee, maar goed, dus je moet wel. Ja, Ook ja maar er. ik vind het uh, leuk en het kan. Ik kan nog als ik straks... Ik zeg altijd, nou ja, God, als ik een been breek... dan is er niks aan de hand. Dan kan ik gewoon doorwerken. En... Uh, ik heb een beetje artrose en ik heb er geen pijn aan. Ik kan goed tekenen, ik, kan goed, uh, ik heb geen pijn aan mijn handen. Uh, ik word geregeld, gecontroleerd bij de arts omdat ik ader moet laten. Ik heb een ijzerstapeling, ik heb hematomagroze. Dat is een, een, een, een ziekte van dat mijn lichaam breekt geen ijzer af. Dus ik moet elk, uh, elke maand moet ik een half liter bloed afgeven... En, dat wordt dan, en dan maakt het lichaam weer nieuw bloed aan. Dan is het oké. Okay. Ik, toen ik dat ontdekte. Mijn broer die blind is geworden. Die heeft dat ontdekt. En die heeft dat naar nou, al zijn broers en zusters geschreven. Van jongens, jullie moeten hier allemaal nader kijken. En de ene broer of zuster heeft het wel. De andere heeft het niet. En ik heb het wel. Hetzelfde als hij. En ik had een, een punten van 3000. En dat is Torenhoog ijzergehalte is dat. Zeg, zegt de internist die dat toen uh, ontdekt heeft, uh, dokter Roos, die zei: Ja, jongen, uh, als jij zo doorgaat, als je niet onmiddellijk iets aan doet, dan zit je binnen een half jaar in een rolstoel. En daar kun je blind van worden. En daar, kun je, daar ga je aan dood op een gegeven moment. En die halve toen... liter bloed, hè? even sorry. Die ja? haal, het is even een praktische vraag, ja? maar misschien weet je dat helemaal niet. Ja? Die halve liter bloed, kunnen ze daar dan nog iets mee als ze daar dat ijzer uit filteren, zodat ze het weer als een zakje bij een ziekenhuis uh, ja, kunnen afleveren? Ja, nee, dat, dat weet ik precies hoe dat zit. Want dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. En ik zei, wat doen jullie daarmee? Mensen die, die tekort aan ijzer hebben of zo. Nee, nee, nee, nee, dat is helemaal verkeerd. Dat moet absoluut weggegooid worden. Dan dus zei ik nog, maak daar dan bloedworst van voor de honden. Ja. Ja, nee, dat vonden ze geen ja, goed ik, zou idee. Ook, ik, ik denk ook van recyclen, ja. verwerken, ja, nee, iets meedoen. Nee, nee, dat wordt weggegooid. Ja. Maar goed, ik heb je onderbroken. Maar, ja, nee, maar om de, de, omdat ik dat dus heb, die, uh, die hemotomegroze... Uh, word ik constant gecontroleerd. Dus ik heb, bij mij is alles goed. Cholesterol, uh, nieren, lever, hart, longen. Bij mij is alles goed. Bloeddruk, dat uh, is allemaal goed. Dus dat wordt steeds... Dus Daar ben ik er zo blij mee dat ik, dat ik ook weet... Door, door die controles, dat ik... Uh, tot nog toe gezond ben ik, zal het afkloppen. Dus we maar, kunnen uh, gewoon ook nog vele collecties als, jan Jansen ja, uh, ja, ontwerpen e verwachten. Wat je al zei net, van uh, het enige wat, uh, als, wat ik zei, als ik een been breek is er niks aan de hand, maar als ik blind word, dan is het afgelopen. Ja. ja. Dan, als je het niet meer kunt zien, dan kan ik niet dan meer. Dan houdt het op. Dan ja. houdt het op ja. Ja. Maar is dat ook iets wat genetisch bepaald is, je broer die blind geworden, is dat het ergens in de genen zit dat jij die kans kunt Nou, bij de een wel, bij de ander niet. Mijn okay. andere broer die heeft, die heeft het ook laten controleren, die heeft niks. Die heeft ja. het niet, andere zuster ook niet. Jan-Jan, um, je zit hier bij Nachtvluchten, um, laatste ronde. En uh, ook eigenlijk een beetje als gast in onze cocktail lounge. Um, wat ik ergens las, dat is uh, dat jij eindeloos... als je een ontwerp hebt gemaakt en je wilt dat uitgevoerd zien... dat je eindeloos doorgaat om ook inderdaad de, de, de, de beste materialen te vinden. Uh, de beste plek uh, waar ze eventueel de leest kunnen maken... qua vorm of qua sterkte, et cetera. En eigenlijk wil je dan nooit inboeten op de kwaliteit waar je naar op zoek bent. Nou, wij hebben voor jou ook een hele mooie cocktail uh, bedacht. En uh, ik, ik pak hem er even bij, ogenblikje. Hier is dan hier. Alleen, ja, wij hebben toch een beetje moeten inboeten op de kwaliteit... omdat wij één uh, van de ingrediënten uh, wat aan de dure kant vonden. En dat moet natuurlijk bezuinigd worden bij uh, de Nederlandse publieke omroep. En dus de frambozenlikeur die uh, erbij zit... Die hebben wij even vervangen door uh, Fraise de Bois uit Frankrijk. Maar dat leek ons ook wel een goede. Het is een zomercocktail die we speciaal voor jou hebben uitgekozen. En die nu uh, achter mij uh, helemaal omvalt, lijkt wel. Wat krijgen we nou. <laughs> ja, we gaan namelijk. Een een... Echte... Ben je dat serieus? Ja, serieus. Een... We een gaan cocktail. een cocktail shaken. En dat is een red <laughs> shoe. Speciaal voor jou een red shoe. Oh, wat shoe. jammer dat ze dat niet kunnen zien, hè? Ja, op de webcam kunnen ze dat zien. Oh, toch? Ja. En kijk, Barbara die is heel professioneel bezig met het maken van een klein filmpje. Hetgeen we dan later ja. op YouTube zetten. Uh, dus dat komt helemaal goed. En, uh, je bent ook best wel uh, camera-gevoelig, dat... hè, zoals ik het zo uh, kan uh, bekijken. Wil nou, jij, jij de ingrediënten dat... voorlezen of zal ik dat doen? Dat jij het uh, mengt. Hoe zullen we het aanpakken? Um, Barbara mengt het toch? Of Barbara maakt nee, het filmpje? Nee, Barbara maakt het filmpje. Oké, okay. uh, meng uh, jij? Of moet, wat, moet ik het doen? Nou, als moet jij het mengen? wil voorlezen. Het is de Voor, Red ja. Shoe. En uh, de reden is natuurlijk wie de schoen past, die trekken hem aan. Dat lijkt me duidelijk. Ja, Red Ik Red heb shoe. hier in ieder geval eerst alvast de ijsklontjes en die ga ik eventjes um, in de shaker doen. Want we mengen eerst even een aantal ingrediënten, shaken het dan... en doen dan pas de koolzuurhoudende... Uh, en doen jullie dat altijd? Een, uh, een cocktailshaker. Ja? Ja. Virtue. Nou, de ingrediënten zijn 45 milliliter frambozenlikeur. Oh, ja, dat, dat, dat is dat dus dat? nu geworden de fraise de bois. Fraise de bois. Ja, dat is. Uh, maar jij, jij doet dat goed. niet, hè? Jij gaat niet uh, inleveren op kwaliteit of inleveren op. Uh, nee, het maken van nee, joh, nee, kosten, nee, nee, joh. Als hè? je het beste kunt krijgen, moet je het beste ja. nemen. En uh, als het niet meer kan, dan uh, tegen de tijd dat je bijna failliet bent, dan moet je juist de uh, leukste dingen gaan doen. Hoe zit dat eigenlijk met het faillissement wat in april werd uitgesproken over die bedrijven? Oh, in Oh steden? Meer. dat weet ik niet meer. Of je wilt het niet meer weten? Dat, weet ik, dat is gewoon achter de rug. Ja. Dus, uh, ja. we zijn gewoon weer verder gegaan. Ja. Ik denk altijd aan morgen. En dan over drie, ik weet niet eens meer wat ik drie weken geleden gedaan heb. En hoe. Nee, echt niet. Nee, nee, echt niet. Nee, nee. Heb we, je zo'n slecht geheugen? Of, wel, of is vol, dat gewoon verdringen? Wel van uh, eergisteren maar drie, vier weken geleden weet ik niet meer. En ja. soms van twintig jaar geleden weet je kleine dingen, weet je, tot in de kleinste details. Ja. Dat is, is dat, hoe noemen een, ze een, dat? Selectief kort, geheugen of een kort geheugen? Kort, kortstondig geheugen? Kort termijn geheugen, Korte termijn geheugen. ja. Ik kort zou zeggen selectief geheugen noem ik het. <laughs> kan ook. Heel veel mannen hebben volgens mij selectief ja? geheugen. Ja, dat denk ik wel. En wat, vind, moet er nog meer in? wat moet er nog meer in? 30 milliliter vodka. Oh, kijk, dat is deze, ja. Nee, dus maar je, je gaat gewoon moedig voorwaarts. Hoe flexibel ben je daar dan in om dat te doen? 30, zei je? 30 milliliter vodka. Maar ik vind het wel heel weinig. Is dat 30 milliliter? Ja, doe er maar een scheutje bij. Ja. Ja, want als het echt niet meer goed ja. gaat met je, dat las ik ergens. Dan ga je gewoon ergens zitten. En dan uh, begin je aan een flesje wijn... en dan wacht je wel tot je hem leeggedronken hebt, hè? Nou, dan neem ik iets sterkers. Ja, wat dan? Ik we zeg wel eens tegen Tony... of Tony zegt wel eens... nou, dan gaan we toch gewoon uh, lekker uh, op bed liggen... Neem nemen een pil... en dan, uh, dan gaan we hier namaals in. Oh Ja. Zoiets. Stel dat je ernstig ziek zou worden... zou je dan ook bijvoorbeeld een euthanasieverklaring willen niet. tekenen? Of zo'n nou, pil van Drion op de bedrand uh, oh, willen hebben? Nou, ik zou niet een, een lange uh, lijnensweg uh, willen hebben. Nee, dan zou ik wel het recht willen hebben om, uh, om zelf te kiezen. Om, ja. uh, om afscheid te nemen. En een overleg met de kinderen. Want kijk, voor ons... Voor de persoon in kwestie maakt niet zoveel uit. Of je nou hier uh, leeft of, uh, of je bent dood en je gaat naar die namaals... Dat maakt niet zoveel uit. Het is lullig voor de, voor de nabestaanden. Ja. Dus je Wat zou je wel jezelf? met hen, die, die, die manier waarop je dat zou doen, zou je wel met hen overleggen? Ja, absoluut. Ik zou niet zo en stel zeggen. dat ze zich keren tegen de beslissing die jij zou willen nemen? Dan zou ik naar hen luisteren. Ja. Ja, ja. Ja, en zij dat, moeten ermee verder. Hè? Ik zou er dat niet, niet aan willen doen. Nee, nee. Nee. Maar ik denk als zij zien dat wij ontzettend uh, aan het lijden zijn. Dat ze wel zullen zeggen, want de jongens... Uh, we doen zelf wel, notabee, Ga je, uh, ga je gang. Ja. Ja. Goed, en even kijken. Oh, wacht even, komt er komt nog iets bij, hè? Ja, uh, 90, milliliter oh, ja. 90 milliliter cranberry sap. Oh, dat zijn dan drie van deze, ja. Oh, god, ik begin een beetje te knoeien. Wacht even, hoor. Ja, en dan daarna nog... Iets. En daarna oh, komt de 7-Up, uh, oftewel Sprite. Oké, okay, ja, ja. Dat is leuk, zeg. Mag ik dit mee naar huis nemen, dat, uh, ja, dit blad? Ja, tuurlijk, tuurlijk, want we hebben hem speciaal op jou uitgekozen... De hoezo? Hoe kom je daarbij? Nou, de red shoe. Oh, ja, ja, ja. ja. Zal ik hem even zekeren ja. wil jij ja. dat doen? Jij mag het ook doen, hoor. Maar ja. dan moet je wel voorzichtig zijn. Want Bart van Loo, nee. als ja. een Vlaming en Frank of die heeft die... het uh, door de hele zelf ja. laten Nou, nee, dan uh, neem jij het oh. risico maar. dat <laughs> heb het die vaker gedaan. Hè? Ja. En dan gaan we hem... Uh, volgens mij kunnen we hem dan het beste nu even in de glazen we doen. En dan een klein beetje Sprite erbij. ja. En dan mag je nog een beetje sturen, zoals dat heet. Ja? Oh, je ziet er mooi uit qua kleur, hè? Nou, zeg, kijk ja. Het... je niet? Of is het is te fantastisch? Licht, nee, nee, fantastisch. En dat op de vroege oh. ochtend. Ja, het is even om het te proeven. Waar zou je op willen proosten? Oh. Um. Op alle Nederlanders dat ze zich maar goed realiseren hoe goed wij het hier hebben. Ja, dat vind ik een hele goeie. Want wij, wij zijn nogal gewend om te klagen, geloof ik. Nou hè? ja, ja, ja. In dit God, land. Als je in het buitenland komt en uh, dan heb je het zoals. Eergisteren was ik in Italië en dan hebben we het over de crisis. En dan. Uh, ze, ja, crisis, ja, er is crisis. En dan kijken ze mij aan en dan zeggen ze: Jij, jullie mogen niet meepraten over crisis. Jij komt uit Holland, jullie zijn rijk. En eigenlijk hebben ze gelijk, en toch? En eigenlijk hebben ze gelijk, ja. Maar is er niet toch uh, heel erg veel verborgen armoede in dit land? Dat uh, hoor ik van wel, ja. En dat zal er zeker zijn. Ja. Wat, wat moet ik op vervelend. mijn bankrekening hebben staan... om mij een prachtig paar uh, schoenen te kunnen permitteren van Jan Janssen? Want ik heb nou, uh, dat boekje Jan Janssen geschreven door uh, Jos Arts. Daar, daar ja. heb ik doorheen gebladerd, heb ja. ik een beetje gelezen... en die prachtige foto's bekeken. Nou, er staan natuurlijk hele mooie schoenen ja. in. Maar... Kan ik mij dat permitteren? Ja, maar kijk, uh, uh, mijn schoenen worden graag gefotografeerd natuurlijk. Hè. Dat is goed voor de pers. En fotografen vinden mijn schoenen altijd heel leuk. En die worden, uh, die, worden die worden gefotografeerd en geplaatst. Maar de normale draagbare schoenen... die heb ik natuurlijk ook vanaf 150 euro, 200 euro. Die gewone draagbare schoenen die, die, die heel veel mensen kopen... Die, die, die worden niet gefotografeerd. Die zie je niet terug in de pers, want dat is niet leuk genoeg om te fotograferen, niet kleurrijk genoeg. En uh, kijk, bijvoorbeeld een suede schoen fotografeert slechter dan een lak schoen. Dus uh, die gewone draagbare schoenen worden niet gefotografeerd. Het moet maar even zijn er wel. een beetje opzienbarend ja, zijn en het moet want, een beetje de laten we zeggen de, de, de mooie uh, excentrieke doorsneden van jouw ja, ontwerp. Ja. Uh, zijn. En het fijne is dat ik uh, nu kan ik gewoon een hele extravagante collecties maken naast de hele draagbare schoenen. Laten we daar maar eens even op gaan proosten. Oké, okay, Nora. Uh, nou, wat jouw proost. toekomst in ieder geval ook ja. eens even proosten op uh, dat wij het hier heel goed hebben. Dank je wel. Maar daarnaast, um, wat zijn je toekomstplannen voor, uh, laten we zeggen, de nabije periode? Ga je ook wat grootschaliger aan de slag? Um, proost, nog grootschaliger? Ik vind dat zo groot. <lacht> <lacht> nee, ik ben nou uh, uh, schoenen aan het maken voor de show van, uh, van uh, uh, Magda, uh, Magda Wijmans. Marga, sorry, Marga Wijmans. En uh, dat is uh, 11 juli uh, in de Westergasfabriek bij, bij de Amsterdam uh, Fashion Week. En uh, ik ben nog uh, voor een bloemenfirma een orchideeschoen aan het maken. Dat wordt allemaal heel spectaculair. Kijk, dat, dat komt in de krant, ja. dat, uh, maar dat, uh, daar kunnen we natuurlijk niet van bestaan. Nee. Maar wat een rijkdom. Ja, ga jij eens even proeven? Ik heb het al gedaan. Het, het is uh, uh, heel zachtzinnig. Um, Zo zeg. Uh, t, t, t, t is, wat heerlijk het? Ja, ja, het is, is heel verfrissend. Heerlijk. En ergens proef ik ook in de verte bijna een soort dauw, snap je? Alsof je ochtends door een, door een bos loopt waar de dauw ja. hangt. Heb jij dat ook dat Ja, ja, ja, ja. Nou, daar, hadden we het, uh, daar had ik het nog met Barbara over, over de zonsopgang. We hebben het hele leuke stukje gereden van Amsterdam naar, naar hier toe. Langs het water. Ah, langs de Weespertrekvaart. Langs de weespertrek. Prachtig. Fantastisch. Ja, ja. Doe Gerardig. jij dan ook inspiratie op wanneer je in, in, door zo'n landschap rijdt? Of beperk je je dan gewoon tot dat te laten Met, binnenkomen? En, inspiratie en... doe je altijd op. Elke minuut van de dag, denk ik. Ook gewoon tijdens dit gesprek. Als ik straks naar huis ga, dan denk ik: wat zijn Nora er nou ook alweer eens? Oh ja, dat, oh, daar kan ik wel een schoen van maken. <laughs> dat, uh, ja, ja, is dat ja, zo? Ja, dat ja? werkt zo. Ja? Ja, ja, ja, Dat hebben meer mensen. Dat heb ik niet alleen. Maar zie dat, je dat dan uh, ook? Zie je dan al beelden zie voor ik, je? Ja, ja. En die zie ik gewoon voor me. Dus ik ga niet naar een museum om daar uh, uh, uh, schilderijen te kijken of zo en daar inspiratie uit te doen. De inspiratie haal je uit het uit het, uit het leven. Ook dingen die dan gewoon niet zijn. Weet je, ik probeer me altijd voor te stellen... van, uh, ik kan me voorstellen dat er dingen gaan gebeuren... die ik me nu niet kan voorstellen. Kijk eens wat er gebeurd is de afgelopen honderd jaar. Vanaf het eerste vliegtuigje, vanaf de eerste computer... tot nu de... 25 jaar geleden hadden we niet eens een, een, een mobiel telefoontje. Volgens mij. Ik weet niet hoe oud dat ding is. maar. Weet ik ook niet. Maar, maar 25 nee, zeker jaar geleden niet. niet. Nee, nee, nee, zeker nee, niet. Nee. Dus dat heeft men zich nooit voor kunnen stellen. En in de middeleeuwen konden ze zich helemaal niet voorstellen... dat je de knop omdraait en er gaat er een licht aan. Maar vind je het dan niet te jammer voor woorden... dat, dat je, ja, je bent nu 71, nou laten we zeggen dat je 95 wordt. Hè? We ja. pakken het even ruim. Dat, dat je dat dan echt allemaal ook los moet laten... dat wat er mogelijk nog ja, gaat gebeuren. Ja, ja, dat, ja, dat vind ik heel jammer, ja. Ik zou best 200 jaar willen worden. Ja. Want er gaat ontzettend veel gebeuren de komende 100 jaar natuurlijk. Echt dingen die je nu niet kunt voorstellen, die gaan gebeuren. Dan ik zou het nog... wel weer mooi zijn als er zo'n hiernamaals is... van waaruit je dan lekker naar beneden kunt kijken... Ja. hoe het zich allemaal ontwikkelt. Ja, ja, ja. ja. Dus misschien toch weer terug naar dat ja. katholieke geloof. Maar dan moet je wel in de hemel komen. Ja, ja maar dan kom Anders ik wel. Anders krijg je de rust niet om te kijken naar beneden. Ik kom toch wel in de hemel? Ik weet het niet wat je allemaal met nee. je kerfstok hebt. Nou, wat, mij niet betreft, wat mij betreft, <laughs> Jan Jansen, mag je daar naartoe. maar <laughs> Ik heb niet zoveel uh, kerfstok, hoor. Ik ben niet degene hoor. die daar staat ben... nee, aan de poort. Hè? Nee. nee, ik ben gewoon een braaf jongetje. Ja. Ja. En dit brave dus, uh... jongetje trouwens, het is uh, bijna vier minuten voor zeven. dus ik, ik moet al bijna gaan afronden. Ja. Dit brave jongetje uh, is vermaard is en toonaangevend schoenontwerper. En daar heeft... Jos Arts, een uh, heel mooi boekje over geschreven en vormgegeven. En dat is uh, verschenen bij Art Express. En mocht u daar kans op willen maken... dan moet u even naar onze site gaan, nachtvluchten.fm... en deelnemen aan de prijsvraag Jan Jansen... U kunt ook naar teletextpagina 331 gaan. Dat is voor de mensen die geen computer hebben nog. Oh. Uh, en daar staat ook de prijsvraag. Uh, en natuurlijk staat daar dan vervolgens de informatie... met betrekking tot het adres waar u een kaart naartoe kunt sturen... met hopelijk voor u dan het uh, juiste antwoord. Um, goed, je zou 200 willen worden. Stel dat je 95 wordt. Wat zou er op jouw grafsteen mogen staan... Um, dat ik een uh, goede schoenontwerper ben geweest. Het was mooi lopen en... met hem, of het was mooi wandelen met hem. Of, heb ik toch... <lacht> die is wel leuk, ja, ja. Daar heb ik nog nooit over nagedacht, over de grafsteen. Nee. Daar moeten ook misschien uh, je, je, je twee kinderen over nadenken. Ja, die vinden vast wel wat. Ja. Ja. Die zijn ook allebei redelijk creatief volgens mij. De eentje is filosoof ja. en de ander kunstenaar. En een... illustrator, illustrator. Architect, ja, die doet. Ja, uh, veel, die, die, die was nogal veel. Die is nogal veel, ja. ja. Hij heeft een prachtig, al jaren doet hij het lookboek van Prada. En uh, hij is toevallig gisteren uit, uh, uit Milaan gekomen. Hij logeert nu bij ons en uh, heeft, hij is nu ook art director geworden van het uh, promotiefilmpje van, uh, van Prada. Kortom, het zit dus, uh, wel goed bij ja. de familie Jansen met ja. creativiteit. Ja. ja. Uh, Jan Jansen, ja. ik heb hier een doosje vol geluk. Dat is uit handgeschept papier. En uh, dat is heel mooi, want er zitten ook van die kleine blaadjes, van die bloemblaadjes in. En als ik dat openmaak, dan zitten daar heel veel kleine papieren rolletjes in met een pincet. Ik ga het even aan je overhandigen, want jij mag op goed geluk. Eén papieren rolletje daar uithalen En daar staat ja. dan een spreuk op, een geluksspreuk. Dus je mag ook op goed geluk met dat pincetje ja. in de weer. En jij bent een handige jongen, dus uh, dat krijg jij vanzelf voor elkaar. En dan ga ik in de tussentijd eventjes afkondigen... want we zijn uh, aan het einde gekomen van deze uitzending. En geland in de vroege zaterdagochtend van 30 juni... en ik was in dit laatste uur in gesprek met de befaamde schoenontwerper Jan Jansen... Vragen en opmerkingen, dat kan via onze site nachtvluchten.fm. En u vindt daar ook de links van onze gasten. En daar staat natuurlijk de prijsvraag waar ik het net over had. Volgende week zitten hier de collega's van Human... met een literair verrijkend nachtje, gepresenteerd door Wim Brandt. De techniek hier was in handen van... Uh, dan moet ik het heel goed zeggen, van Gert van Dam. Ja, redactie regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco En zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten... En het laatste woord is aan onze gast Jan Jansen met zijn spreuk. Moet ik hem voorlezen? Ja. ja. Uh, zich in het geluk van een ander verheugen, is er deel aan hebben. Nou, ik had geen betere kunnen Jij nemen. en je vrouw Echt. Tony. Dat en is het dat het helemaal... geldt zeker voor Tony. Het ja. is typisch Tony dit. Dank je wel voor het ja, gesprek. Ja, heel fijn. Dank je wel ook om hier te mogen zijn.